Het zolen altijd lot was een groot feest. Maar toen gebeurde waar ik altijd bang voor ben geweest. Ik heb het niet zien komen, nee, het kwam zo onverwacht. Het komt echt heel hard aan, dat had ik niet gedacht. Het is over. U maar weer